Dit is Jeroen Jepke met het NOS Journaal. In de Zuid-Franse havenstad Marseille is vannacht een flatgebouw van vijf verdiepingen ingestort. Het is nog niet duidelijk of daarbij mensen zijn omgekomen. De brand die daarna uitbrak hindert de zoektocht naar slachtoffers. De pand stortte rond één uur in. En het is nog niet duidelijk waardoor dat gebeurde. Mogelijk was er eerst een explosie, maar de oorzaak daarvan is ook onbekend. De hulpdiensten zoeken in het puin naar overlevenden... maar de brokstukken zijn nog te heet om er hulphonden in te sturen. Ook is er gevaar dat twee panden ernaast ook instorten. Buren uit die panden zijn geëvacueerd en zes van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen. Onbekenden hebben een afgesneden wolvenkop achtergelaten bij een Duitse natuurbeschermingsorganisatie. Een wandelend echtpaar ontdekte de kop in een plaats in oosten van Hannover. Het lichaam van de wolf was nergens te bekennen. Mogelijk hoorde de kop bij een onthoofde wolf die eind maart 10 kilometer verderop werd gevonden. Net als in Nederland is er ook in Duitsland veel discussie over de terugkomst van de wolf. Op het doden van een wolf staat een straf van vijf jaar cel of een boete van 50.000 euro. Het Israëlische leger heeft vannacht raketten afgevuurd op Syrische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor een raketaanval op de Golanhoogte. Vanuit Syrië zouden zes raketten zijn afgevuurd. Drie daarvan zouden zijn doorgedrongen in een gebied dat door Israël wordt gecontroleerd. Twee kwamen terecht in een onbewoond gebied. Een andere raket zou door Israël zijn onderschept. De aanvallen zouden zijn opgeweist door de Palestijnse al quds brigade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 Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Yeah.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 De bietenbouwers, de zingende zwervers, maar eerst niet Eddie Christiani, Geboren als Eduard Christiani. In Den Haag is hij geboren op 21 april 1918. En overleden in Aalsbeer op 24 oktober 2016... was hij Nederlandse gitarist en zanger, componist en ook nog eens tekstschrijver. Christiani was tot 2010 nog actief als zanger. Alleen uh, zeden 2008 uh, trad hij niet meer op in zalen. En uh, Christiani staat in het Nederlandstalige levensliedtraditie, maar naast de Bandy en Willy Derby... En ze waren, ook, uh, waren er ook verschillende soorten Amerikaanse amusementmuziek van invloed op zijn stijl. En in 1939 was hij de eerste Nederlander en mogelijk eerste uh, Europeaan... Europe, Europees hosties, hoe je het wil noemen, die een elektrische gitaren... ...de Epiphone, Model, Electra, Model, M bespeelde. Zijn gitaarsound werd bepaald voor het geluid van het orkest Frans Wouters. Het onder andere John de Mol op accordeon en Theo van uh, Brinkom op viool. En in 1941 nam hij als eerste Nederlandse gitarist een elektrische gitaarsolo op... ...in ons gebouw in Hilversum...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 Je dagen lang vervlogen voelen en meer. laatste maal nog wil hij het beleven in storm en regen daar op die wijde zee. Dan.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 Een vriendschapper diet, gewoon ik kan op vandaan staan bij klaar. Al is er best nood ook met liefde gevaar. Zo is een cowboy. Trouwt op het laat voor een vriend. Zo is een cowboy, als is een vriendschap verdient. Jippie ja, jippie ja, yo. Een cowboy heeft stevig geknijsten. Hij vecht voor zijn vrijheid en recht. Neemt dik wat pistool in zijn knijsten. En streekt tot het pleit is beslecht. Zo is een cowboy. Trouwt tot het laatst voor een vriend. Zo is een cowboy. Als je zijn vriendschap verdient. Waar hij kan houten, daar staat hij steeds klaar Al is het desnoods ook met gevaar. Zo is een cowboy Trouwt tot het laat voor een vriend Zo is een cowboy Als je zijn vriendschap verdient Jippie a jippie, -a, jippie -a, Ja, jeep, ja, yo. Een kalper schiet is Maar zit er soms iemand in nood. Dan is hij vader en moeder. En red vaak een vriend van de dood. Zo so is een cowboy, trouwt op het lijf voor een vriend. Zo so is een cowboy, als je zijn vriendschap verdient. Jippie ja, jippie ja, jo. Jippie ja, jippie ja, jo. Af Annelise, waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, afhandelise, je weet toch, mijn liefste ben jij.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 ik vraag je nog steeds om je hand. De muziek van de bietenbouwers met Anneliese en daarvoor de zingende zwervers met Zo is een Cowboy. CFM Zandvoort lokaal uit de padplaats Zandvoort. Het is nu tijd voor een Amsterdamse zanggroep genaamd de Voraio's. Die eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers, de McGuire Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. Voor Youngsters zoals de band eerst heette werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Het waren een broer en zus of zus en broer. Ria Lubberink en Dick Van Niehoff En nadat ze het cabaret er onbekende wonen in 1957... werd een eerste single opgenomen. Dat was een cover van Bye Bye Love... geproduceerd door Jack Bulterman. En in 1958 ving Jetty Schouten... de zus van Joyce en Jan, Ria Lubberink. En vanaf 1950, 1959 moet ik zeggen... werden ze beroepsmuzikant. En het viertal trad regelmatig op... in de revue van uh, Snip and Snap. En het nummer Dans Nog Eenmaal Met Mij... werd in 1961 een grote hit. En ik heb een andere plaats voor u uitgekozen. Toepasselijk voor deze uit... Zing in de ochtend. De voorraio's, met ik. Zie je elke morgen, elke middag, elke avond. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke e avond, e avond e weer. E wauw, wauw, wow. Wow. zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Ik wil de hele morgen, wil de hele middag. Wil ik bij je zijn? Dan waren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 Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag, middagsavond bij je zijn. Dan waren alle dagen vol geur en zonne De vogels zouden zingen en iedereen was blij. En alle mooie dingen waren voor jou en mij. Ik zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen. Nu drie keer. Het is niet, is niet veel. Het is kort, jou en mij. En niet veel. Het is nu de vorm van jou, nee. En ik deel, en ik wil. Mijn dag in drie. En het blij als ik je zie. Als ik je zie. Mee, denk, dan waren alle dagen vol vluchtelingen en zonneschijn, zonneschijn, zonneschijn, zonneschijn. Jongens, daar Daar zie ik glazen staan. Ik heb het natuurlijk over Nico Haak en de paniekzaaiers. De feestmuziek bleek aan te slaan. En uiteindelijk brak Haak in 1973 definitief door met het, uh, met het lied uh, Ukulele. En in 1974 werd het succes gecontinueerd met Honky Tonky, Pianissie en Sokki Stoppen. En dat dat de samenwerking met Eduard was, beëindigd, scoorde Haak in 1975 zijn grootste hit. Foxy Foxtrot met dat lied werd onder, andere de, werd onder de titel. Smitsen Sleyssen, ook de Duitse markt veroverd, en hij ontving op 24 maart 1977 een toonaangevende onderscheiding met de naam Goldene Label Trofee voor de verkoop van meer dan 500.000 exemplaren in Duitsland. En die grote hit, de originele Nederlandse versie, hoort u nu Nico Haak met Foxy Foxtrot.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 Je elastieke benen die wil elke avond. Tentie toe. Die wil elke avond. Volgen maar gewillig met naald en draad en schaar. Wat ook de mode voorschrijft, de mode koning doldreift. Wij maken het perfect, ik ben opgewekt. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, de Modinette. De Modinette. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, wij doen steeds aan.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 naar Zandvoort, Zandvoort met Mario Zandvoort. Iban was een scherpe mest en werper in een heel mooi Sprak. Niemand wierp zijn scherpe messen scherper en met zo'n volmaakt gemaakt. Messen werpen aan zijn partner was zijn hoogste doel. En bij al dat werpen had hij nimmer het gevoel dat in voorwerp zijn er worpen ook nog een groot hart vol liefde staak. En als hij messen naar huis meet. I'll okay.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 naar de lokale nummer op CMM Zandvoort. En iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud holland muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld op Koordraaier. En daar bedank kwam hem hartelijk voor. En iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Op zondag tussen 9 en uh, 10. ...hebben wij ons programma en de herhaling... ...als het gemist heeft of u wilt nog een keer beluisteren. Dat kan iedere zaterdag tussen 1 en 2... ...hier bij de lokale omroep CFM Zandvoort. De volgende artiest is Tol Hansen... ...pseudoniem van Johannes Adrianus. Roepnaam Hans van Tol. Geboren in Laar op 3 april 1940... ...en overleden in Herugewaard op 29 april 2002... ...was een Nederlandse zanger, componist, muzikant... ...liedjeschrijver, cabaretier en ook nog eens kunstschilder. En Hansen was een zoon van de tekstschrijver uh, Jacques. Van Tol en de danseres Jannie Cobart hij groeide op in Amsterdam en vanwege de omstreden rol van zijn vader in de oorlog. Hij schreef namelijk verschillende antisemitische teksten, poos Hans van Tol voor de artiestenaam Tol Hansen. Hij studeerde trompet en piano aan het conservatorium in Amsterdam en maakte samen met de saxofonist en componist Klaus van Mechelen deel uit van de rockband de Sharks. Daarnaast begeleidde hij kameratje Tom Manders, oftewel Dorus, op trompet. En Van Tol was ook een verdienstelijke Trompetist. Zijn stijl voornamelijk had geëind op die van de legendarische Bix Biderbecken En meer jazz, als we daarover hebben, hoort u straks tussen 9 en 10. Uh, iedere zondag natuurlijk in uh, CFM Jazz. En u hoort nu Tol Hansen met uh, toch wel een van zijn uh, grotere hits. Het is uh, Big City, de opname 1978. Waarvan het refrein Engelstalig is geschreven door Tol Hansen. Meer deel de tekst. En Klaus van uh, Mechelen die heeft de muziek geschreven. Tol Hansen nu op de radio met Big City. Waar ter wereld ik op kwam Nimmer trof ik zo een wende Als in oude Amsterdam gelegen aan het ei Leven zij daar vrij en blij Ron in gepoetste blikkies Vreemde vogels met hun stikjes. Uit de monden de wolken rook Sliepen zij op oliestook speedy kou op met hun tanden Geen parkeerplaats meer voor handen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 Are pretty. Mixing. Mixing. You are so pretty, big city, big city, big big city, Of niet weet of je je zomer of ik, kleed Iedereen is op de rij Voordat trekken plaats, vind je het trekken plaatsvindt moet boek al niet in de buik Want als ze vragen kijk, ik Roet de vrolijk uit Als ik de honderdduizend de honderdduizend wil Krijg ik aan iedere vinger Een diamantenring Een bondjas op je schouders En paras aan je oog als het weer en niet is, er niet is, er niet, niet is Maar als het weer een niet is, dan gaat het niet goed Als je een lot hebt genomen, dan lig je te dromen Zal het geluk bij mij komen, stel je zoiets iets voor ons voor Moeder, kijk in die weken, haar man steeds vriendelijk aan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 Je ja, er steeds maar weer naast zit en flink op de staat zit. Iedere man daarin kit zit, die speelt nog altijd weer mee. Want om een kans te wagen, dan zit ons eenmaal in bloed. En is het elke keer weer opgewerkt de gemoed. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win. Krijg jij aan iedere vinger een diamant erin. in de tijd uh, een uh, jong kereltje met allemaal muziek over cowboys. Hij wilde waarschijnlijk later, als hij groot werd, cowboy worden. We worden de school en daarvoor hoorde u Koopmans en Dick van Doorn... met een droom van, uh, ik denk wel iedereen, de 100.000 winnen. Nou, tegenwoordig is het een miljoen, maar uh, de 100.000, daar is iedereen heel blij mee natuurlijk. Hè? Elke duizend die je kan verdienen, zomaar voor niks, dan uh, is altijd mooi meegenomen. TVM Zandvoort, lokaal omroep vooruit de Badplaats, Zandvoort. Het is tijd voor Black and White, een zangduo. De gitariste Jan Klumperman, is, uh, dat is Black. En Eusjeen Gijzer is white. Uit Delft, uit Delft kwamen ze, vormde in 1949. Het duo Black and White. En nu hoort ze nu met Geef mij de Wodka, Anoushka. Give mij de Wodka, Anoushka en laat ons alleen. De Wodka begrijpt mij, maar jij bent de give Geef mij de Wodka, Anoushka en kijk.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 de Wodka begrijpt mij, mijn Jij bent gemein, gif mij de Wodka aan Nuschka van gemein, dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan Jij.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 Geef mij de vodka, Anuschka, en laat ons alleen. De vodka begrijpt mij maar jij bent gemeen. Geef mij de vodka, Anuschka, en kijk niet zo hard. Als jij zo blijft kijken, ga ik, ik direct op straat. Ik moet dag in, dag uit mijn best doen en jij zet mij op noordrand Maar in die fles zit nog een hele bol. Hoe kun je het ooit bedenken mij te weigeren in te schenken? Heb je dan werkelijk geen Gevoel, geef mij de Wodka Anuschka, en laat ons allein. De Wodka begrijpt mij, mein mei, Jij bent gemein. Geef mij de Wodka Anuschka, van weige Weiger dann Dan ga ik naar Igor, die heeft nog meer dan Jij.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 Waarom hebben blauwe ogen mij bedrogen? Blauwe ogen. Was verliefd.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 De blauwe De soep was zwaar mislukt en iedereen is onbedrukt. Wie, wie, wie? Wie, wie, wie? Wie heeft er suiker in de herdensoep gedaan? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het eten laten staan. Wie heeft er suiker in de herdensoep gedaan? De korporaal zei, eerst proef ik, geloof dat jullie dazen. Hij kreeg de hik en liet van schrik, toen voor de dokter blazen. Tot de sergeant kwam van de week, die zong als lijk zo bleek. Wie, wie, wie, hè? Wie, wie, wie, hè? Wie heeft er suiker in de erdensoep gedaan, ha? Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft het te laten staan.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 Wie heeft dat gedaan? Wie heeft dat gedaan? De hele compagnie die heeft de te laten staan. Wie heeft er suiker in de erdessoep gedaan? En ja, dat was Lubandi, ooit Zandvoorten geweest. Hij is hier in Zandvoort overleden. horen. wie heeft er suiker in de soep gedaan. En daar verroren u de twee jantjes met blauwe ogen. Tot zover deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard zometeen veel plezier met CFM Jazz. Ik bedank nog even dus kort draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie auto-onderstalige muziek. En uh, volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. En uh, uiteraard ik ben er volgende week zondag weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met Jonker en de Joffertjes met 20 kleine vingertjes. Ik wens u nog uh, een fijne zondag. Fijne Pasen trouwens. En misschien tot volgende week. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5.